Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 8 uur. Raymond Zwee met het NOS Journaal. In Rotterdam is het hertellen van de stemmen voor de gemeenteraad begonnen. In een grote sporthal worden de biljetten uit bijna 300 stembussen opnieuw gecontroleerd en geteld publiek kan dat volgen. Een commissie uit de gemeenteraad besloot dinsdag tot een hertelling op advies van burgemeester Aboet Taleb. De afgelopen dagen kwamen in Rotterdam onregelmatigheden rond de verkiezingen aan het licht. De Openbaar Ministerie gaat een oriënterend onderzoek doen naar het werven van volmachten door Leefbaar Rotterdam. De partij gaf kandidaatraadsleden tips hoe ze de volmachten binnen konden halen.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 Berlusconi staat terecht voor omkoping en voor belastingfraude. Minister De Jager blijft erbij dat het rapport van de Autoriteit Financiële Markten over Gerard Zalm geheim moet blijven. De AFM oordeelde dat ABN Amro Topman Zalm niet geschikt is om een bank te leiden. De Tweede Kamer is benieuwd waarop de AFM haar oordeel baseert en wil dat het rapport openbaar wordt. Maar volgens De Jager kan dat niet omdat er vertrouwelijke informatie in staat. De Mexicaanse zakenman Carlos Slim is de rijkste mens ter wereld. Dat blijkt uit het jaarlijks overzicht van het zakenblad Forbes. Hij stoot daarmee Microsoft-oprichter Bill Gates van de eerste plaats. Slim heeft een geschat vermogen van 53,5 miljard dollar. Een half miljard meer dan Gates. Hoogste Nederlander is Charlene de heineken met een geschat vermogen van 7 miljard dollar. Dat zij op plaats 103. En dan het weer. Het is eerst bewolkt, vanmiddag iets meer zon. En het wordt vanmiddag 6 graden. Dit was het NOS-journaal. We'll see you next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 Formeerd worden en dan gaan we het straks even over praten. Formeren, dat vind ik ook wel leuk, ja. maar dan niet met, met een V maar met een F. Dus, uh, <laughs> Als die geruchten gonzen alweer. In het ja, het ja, het ja. Dat, het? Goed, wat gaan we doen, Ben? Vandaag, maar eerst uh, voordat we de, eerst even de, de mensen van dienst even noemen. Toch? Ja, we beginnen bovenaan. Goedemorgen, Zandvoort vanuit Hotel Hoogland. Iedereen is weer welkom voor een kopje koffie. Het is uh, 10 maart.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 Om vijf, vijf, elf niet Amanda Pellerin. Oh, nee! Dat had ik een aantal leuke vragen. Ja, dat had je, maar uh, ik uh, werd gisteren gekrabbeld op een uh, medium. En uh, daar zei ze: Van ik uh, ben ziekjes thuis. Is en dus komt uh, daar. Uh, ja, dat zou kunnen, dat zou kunnen. Maar uh, ze, uh, uh, ze, uh, ze, uh, ze komt niet. Uh, dan gaan we gaan er een andere keer even daar, uh, over vragen. Uh, wie welkomt is de Battle of the Sexes, 9 maart.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 ...staan in het café van Ron Brouwer en zijn vrouw, Clave, Laurel en Hardy. En uh, de stichting Doe een Winst. daar uh, zullen ze zich uh, voor in gaan zetten. En Pascal IJsseldoorn van On Events komt hier wat over vertellen. De nou, Battle of the Sexes is al een behoorlijke strijd aan het worden. Ik ben er bij uh, twee wees kijken. Afgelopen ja. uh, donderdag ben ik bij de Klikspaan geweest, helemaal vol. Je hebt het over de bar battle, hè? Ja. Het over. Niet en, de Battle of the Sexes, want dat is nee, iets nee, anders. Nee, de bar battle, sorry. Ja.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 Heb je gisteren rustig aangedaan of ben je gisteren al begonnen, Floris? Nee, we zijn gisteren al begonnen. <laughs> met indrinken. Het was een feestje. Nee, nee, er is weinig gedronken nog. Maar er is uh, heel hard gebouwd inderdaad om um alles uh, voor vandaag uh, klaar te krijgen. Mm -hmm. Dus er staat veel muziek, veel licht. Er staat een tent. En met, heel veel bier. Met de bekende disjockey? Uh, we gaan uh, het feest uh, gaan een aantal verschillende disjockey's draaien. We hebben een hele mooie...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 hoe is het verloop van de geweest in de afgelopen 75 jaar? Uh, ja, hoogtepunten en, ja, die, die uh, ja, en dieptepunten. Dat is Die snapte ik al. Nee, we <laughs> ja. hebben een. Uh, nou ja, als je naar het ja. verleden kijkt, was Sandwoord natuurlijk een toonaangevende club ja. uh, die inderdaad uh, vanuit de regio trok. Ja, dat is nu omgedraaid. De regio trekt aan ons. Aan de andere kant, uh, we hebben toch een groeiende jeugdafdeling. Zeker aan de. de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 Is daar al een opstelling van bekend? Uh, ik denk dat hij tot het laatste moment geheim, <laughs> geheim gaat worden. Gauw, ik weet wel dat uh, als uh, Henk Esseling uh, in de spits gaat... Kees van Deurs op doel gaat. <laughs> dus <laughs> <laughs> nee, ik doe dat uh, de, de, vandaag niet. Ga je scheidsrechter doen? Uh, ik ga ook niet scheidsrechteren. Ja, ja. Ik ga alles uh, van een afstand uh, bekijken. En kijken of alles loopt zoals het lopen moet. Vorig jaar heb ik het wel geprobeerd. Maar dat heeft me ook vier dagen spierpijn weer gekost. Dus <laughs> ja. ik weet niet of ik dat maar nog stond uh, uh, doen. voor het inkleden of voor het uitkleden? <laughs>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 Ik weet denk, jij er iets van? Ik weet daar iets van. Ik, ik, ik, ja. ik heb gisteren gezien dat ja. dat geheim nog steeds klaar staat. Is het een to staat. toverdrank of zo? Het is bijna een toverdrank dat je in ieder geval de tweede helft met één uur veel energie kan ingaan als de eerste <laughs> ja. ja, nou ja, goed. In ieder geval, er zat iets in, maar hij wilde er nooit wat over kwijt. Dus ja. uh, Dat is nu ook het best bewaarde geheim van Duintjesveld gebleven, geloof ik. Ik zou vanmiddag gewoon komen. Ik denk dat hetzelfde geheim er ja, weer Ja, het, uh, het, blijft, uh, het blijft het geheim. Het blijft het, het, het, het geheim. geheim. Uh, hockeyclub.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 Ook hier in de buurt, alle ja. verenigingen zitten maar, redelijk vol. Maar wat want Ben vraagt, het van, er wordt uh, aan jullie getrokken. Wat maakt die, die club dan zo uniek voor uh, de regio om te gaan kijken wat daar zich in Zandvoort altijd afspeelt? Nee, het heeft meer te maken met het feit dat ze inderdaad, uh, nou ja, uh, als je hockey ziet dan zie je dat aan de onderkant. Met name inderdaad de categorie van 7 tot en met 10 jaar ontzettend veel aanbod is. Ja. Dan loopt dat uh, toch altijd wat terug. En op dat moment gaat men dan toch proberen, inderdaad, de leden uh, van Zandvoort. Hè? De, de kinderen uh, zitten vaak uh, ook in Haarlem op school, komen nee. vriendjes tegen. Ja, op die manier wordt er aan onze leden getrokken. Dat is jammer, want dat betekent dat je nooit verder in de opbouw gaat komen nee. meer. Nou, daar zijn we volop met de Hockeybond en met de vereniging in de buurt... Uh, en zelfs met de politiek mee bezig om te kijken of we dat een beetje kunnen keren. Mm -hmm. Kijk, echte talenten zullen wij nooit vast hoeven te houden en willen we ook niet. Nee. Uh, ik denk dat we die graag zullen laten gaan, wel onder goede begeleiding.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 Gebruik maken van jullie accommodatie uh, De clubs willen graag gebruik maken van die accommodatie uh, Liever zouden wij zien dat het onze ja, leden worden logisch. En dat uh, onze teams daar gaan spelen Maar dat gebeurt uh, ja? regelmatig ja, dit ja. Moment, uh, Zeker uh, Allianz in Heemsteden, Heeft een enorm uh, capaciteitskort. En uh, zeker in uh, Het laatste deel van 2009 Is er veel van onze velden gebruik oh, gemaakt cool. Dus dat is uh, de andere kant van het uh, verhaal Ja maar ja, daar schiet je als Club Als je me, niks, niks mee op nou, De hockeysport in de breedte wel Dat wel ja. Uh, vandaag dus het wordt, de, wordt het uh, feest uh, gevierd. Wanneer en hoe laat? De hele dag door. We starten uh, om 11 uur met de wedstrijden. We ja. hebben de om de 1 uur de lunch. De chocolademelk, ja, zal nog het wa de warme chocolade heb ik het over ben. Dus, uh, Half drie ja. de wedstrijd tegen de gemeente, om 4 uur de receptie. En uh, ik denk dat daar, uh, de receptie zou tot 6 uur duren, maar zal wel overgaan in het feest wat om 8 uur start. En, uh, laat hoe laat het wordt, dat weten we nog niet. Ja. In ieder geval, je kan herrie genoeg maken, want ja. je hebt geen buren. Weinig buren. Grandorado besteden. Ja. Oké. Okay. Ik Hoe dank dood jullie... Dood zonder ja. Grandorado. Oh ja. ja, Sun Park. <laughs> Ik dank je voor je komst. Graag gedaan. En graag tot een andere keer. Oké. Okay. Okay. Tot ziens. Oh Since you've been there And now you've disappeared somewhere I got a space You found some better place And I miss you Like the desert's mystery Three Thing But The Girl was dat. Twee minuten voor half elf. Ja. Aangeschoven bekend voor zijn hockeyster. <laughs> <laughs> ja, dat is Al een hele goeie. goeie ja. Ja, Ze zijn uh, vroeger <laughs> nog gehockeyd. <laughs> ja. Ja, jij ja, dat staat me dat helemaal mee niet te duimen. Hoe lang ben jij lid geweest van die club? Een paar jaar. Ja. Uh, ik heb uh, meisjes C, uh, B heb ik gehockeyd. A heb ik geloof ik uh, niet, uh, niet gehaald. Nee? U hoort een Maaike ja. Kopen ja. Ja, ja. Goedemorgen. Van, van het uh, gelijknamige café aan het Kerkplein.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 Ook erg succesvol uh, ik, ik, uh, ik, blijkt het te zijn. Ik heb zo het beeld dat zij op het ogenblik uh, thuis dat het dag en nacht ook. moeten oefenen. Het ja. uh, uh, gaat de ronde.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 ja, dat is de vorige keer ook gebleken. Want tijdens de mannenschoule.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 Onder drugs is ook gebleken. Ja, ja. Ja, ja, ja. Maar goed, uh, Die ik had respect hoor, voor kamer ja, zonder meer, zonder meer. Maar ik had begrepen bij de dames was het.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 Ja, dat, die, die, die komt dan uh, uh, via um, uh, de, uh, de, de, de, de Sjoelwedstrijden worden georganiseerd. Mede georganiseerd door onze brouwerij Inbev. En uh, Jeroen Paschier en Jeroen Liefveld zijn de, uh, onze vertegenwoordigers. Jeroen uh, Liefveld is hier in de regio...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 dus is wel tijdens de wedstrijd? Nou, het is ja, wel, Het is wel de bedoeling. Ja, de Bierkaar staat gewoon open tijdens de wedstrijd. Ja, dat is ja, wel de zijn bedoeling. Er is ook dopingcontrole. Moeten ze daarna plassen? Er zijn nee, daar. hè? Ja, jawel, er is Epoch. Echt waar? Ja. Naar afloop. Is, er, is er controle ja, na afloop? Ja, oh, wordt, uh, Jij uh, wordt dus, hoofdscheidsrechter, ja. begrijp ik nou, dat. Ik, hier ik, ik neem nou. hierbij een optie op de Wildcard. Want <laughs>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 Daarvan komen er zes mensen in de finale. Mm -hmm. En die finale is, is gewoon uh, de afvalrace. De Sjoelbeurt Van op dat moment met alle druk erop. Die de telt. Ja. En tijdens onze voorrondes waren, waren, er, waren er natuurlijk nog hele leuke gouden Sjoelstenen. Mm. Ja. De, uh, de brouwerij uh, um, en... Uh, ons bedrijfje hebben uh, te goedbonnen uh, ter beschikking gesteld voor de voor de gasten die het uh, voor elkaar zouden krijgen met een gouden shoulstein in één worp in de drie of de vier. de Bij de dames, reuze veel. Dus <laughs> schrokken we ons het, het, het Hubus Clubus, bij de heren, maar één.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 En dat is een voorrecht. Ja? Ja, absoluut. absoluut. De, de, de, al die jaren nog steeds hoor. Ja, want het is, het is uh, weer uh, Yes the Jazz in de Krocht. Ja, dat doen we nu al volgens mij het zevende of het achte seizoen. Misschien dat jij het hebt staan, maar betekent, die, die, we doen het al heel wat jaar. Ja, nou, het is zesde Yes-concert van dit jaar. Nou, ja, van die seizoen. Maar bedoel, nou, volgens nou, mij is het. Inderdaad al... Ik denk niet. dat het zes, zeven jaar al bezig is.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 En dat vind ik wel eens jammer. Ik bedoel, want de kwaliteit is soms van die naad, Dat het gewoon echt wel eens leuk is om naar te luisteren. Is de kroeg jazz dan populairder als wat jullie de concerten hebben? Ja, maar dat is ook logisch. Die is is toegankelijk. Dus je loopt zo binnen. De drempel is wat minder groot. En ik wil geen waardeoordeel hoor. Begrijp me goed. Dat moet er zijn. De jazz is ook zo begonnen, natuurlijk op die manier. Dus ik heb er geen moeite mee. Maar ik, waar ik wel eens moeite mee heb, is dat, dat, er, dat er soms mensen staan te spelen. Uh, ja, dan denk ik, jongens, kom op. die mag echt wel even naar geluisterd worden. Die man ja. heeft wat te vertellen. Ja. Weet je wel? Nou, en dat, dat is het leuke van de krocht. Daar is die condities worden daar ja. geschapen. A, door toegang te vragen. Ja. En B, het is een conceptmatige opstelling. Ja. Dus er worden stoelen neergezet, er worden tafels neergezet. Ik wil niet zeggen dat die gezellig mag ja, zijn. Het, het leuke vind worden. ik, jij zegt wel het is concertmatig, maar ik uh, heb het, vind het een heel hoog... Uh,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 was hij in Rusland al voor begrip een fenomeen? De jongen heeft op zijn 15e al heel veel prijzen gewonnen. Zo'n jongen moet er ook niet blijven, niet moet naar New York. Dat heeft hij ook gedaan. Hij is nu inmiddels ergens in de 30, 4, 35 schat ik hem.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 En ik zie ze, ze raakte met die man aan de praat. En de, nou, die speelde hem met John Lovano, dat is dan toch wel een wereldster, voor jazzbegrippen dan. Hè. En die vertelde dat, ja, ik had wel geluk, want hij had dan uh, twee vaste snabbels uh, in de week in New York, waardoor hij kon bestaan. Die mensen hebben een redelijk armoedig bestaan. Je moet echt voor de muziek gaan, hoor. Ik weet niet of jullie gehoord hebben van Rijn de Graaf. Rijn de Graaf is een uh, Nederlandse jazzpianist, die nu ook vaak ook, ook nog steeds voor het theater toert.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 Dat, dat, ja, dat, dat, dat kun is je wel eens doen. Maar ja. het uh, yeah, is nou dan, vind ik wel. Dat kan je zo'n man van, van, van, van, van zo'n het niet aandoen. Vindt nee, ik. maar stel dat het nou gepassioneerde muzikanten zijn. Want die zijn er volgens mij ook. Grote jongens. Die het gewoon leuk ja, vinden om goed. te zeggen van nou, ik we ja, kom ja, wel even. Kijk, aan de andere kant. We hebben ook Harry Allen gehad in de krocht. Ja, nou, dat, we, dat we, we, we hebben die namen uh, best wel, ja, weet ja. je wel. Dus, ja. dus, uh, dus ze we, willen wel. Ja,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 ja. Misschien dat je je daar lekker bij voelt. En dat je dan maar oh, gewoon... Ja, maar dat, dat, dat, dat, dat kan je Tuurlijk, toch wel goed, proberen natuurlijk. Op, ja. Nou, maar dat, dat hebben we ook gedaan natuurlijk. Ja. En daarom hebben we ook niet de reis gehad. Daarom is ook Edwin dat het er geweest. Joko ja. uh, Bruijs, dat zijn de bekende namen. Maar ook jongens ja. zoals Jesse van Ruller. Dat ja. is momenteel de Jess Gieter is van Nederland. Partij van Ieters van. Dat zijn jongens die ja. allemaal geweest zijn onder die vlag. Ja. Ja. Komt dat ook omdat jullie drieën zo uh, lang bij elkaar spelen. Trio johan Clement, Dat dat toch ook daar wat van uitgaat. Nou ja, want ook jullie zijn natuurlijk ook niet... <tosses> nou, jo jo johan, johan Clement is gewoon een verschrikkelijk goede pianist. Waar ja. mensen graag mee spelen. Ja. <tosses> ik, bedoel, ik, ook, ik, ik mag dan uh, als passivist al vaker met spelen. Maar ze komen ook heel vaak. Omdat uh, Johan en uh, Frits Landersbergen uh, erbij zitten. Uh, morgen hebben we dan uh, in plaats van Frits uh, Joost van Schaik mee. Nou, Joost van Schaik, dat zal de mensen...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 mogen er wat meer komen, maar ik ben toch zeer ja, tevreden. Nou, daar gaat, dat, dat is, daar is de bij bezetting om. ongeveer? Oei, dus ik heb even. Ik, de, de, de, de, uh, hebben we Rita, uh, hebben we Scott Hamilton, dan, uh, dan is het uitverkocht. He, dat is dan, uh, hebben we Rita Reis, dan, uh, dan is het ook bijna. Het was net niet uitverkocht met Rita Reis. Hebben we de wat minder bekende namen? Ja, dan is het wat minder druk. Maar. Uh, Zijn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 Er gaan uh, bij de en grote. Hans de organisator natuurlijk. Ja, ja. ja oké. Okay. Hans is een aantal jaren bij. Nou, ja. ik bedoel, uh, Hans heeft zijn kwaliteiten. Het ligt op een, ligt op een heel ander vlak. Ja. Hè? Maar daar zijn, hij, bedoel, die subsidie is natuurlijk wel zijn werk geweest. Ja. Nou ja, ik uh, kan op mijn kop gaan staan. Ik krijg het niet voor elkaar. Hij wel. Ja. Dus ik ben ontzettend blij met hem. Hij doet ook andere dingen hartstikke goed. Uh, het is alleen jammer dat hij geen piano, geen piano speelt. Nou, misschien is dat Remember jij... just recall